Als ik op de baan zit, lang uit voor de buis Rustig met een pilsje in mijn hand, de kat is nog lang niet thuis Als alles een beetje zit en niks jou interesseert, de mensen die jou raar aanloeden, net of hij uh, niks hem leert, gooi dan een lach om je mond en durf te zeggen, ha! In de blote kont, we, zingen, we